een voorspoedige start. Dit is al Negens met het NOS-journaal. Roermondse politicus Jos van Rij heeft in hoge beroep... een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen. Het Hof zegt dat hij heeft gesjoemeld tijdens zijn wethouderschap. Van Rij mag ook twee jaar geen bestuurlijke functie bekleden. Daarmee gaat het Hof deels mee in de lijn van het Openbaar Ministerie. Dat was het niet eens met de werkstraf die de rechtbank eerder had opgelegd. De OM eiste daarom in hoge beroep twee jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat onderzoek doen naar de reintegratie van TBS'ers. Er wordt vooral bekeken hoe er tijdens de reintegratie rekening wordt gehouden met de veiligheid van de samenleving. Daarbij gaat het om gedetineerden die vanwege een ernstige psychiatrische aandoening worden behandeld. De Onderzoeksraad doet het onderzoek op verzoek van de burgemeester van Zeist. In zijn gemeente ligt de kliniek waar de verdachte van de moord op Anne Faber vast zat. Motorclub Bandidos is verboden. De rechtbank in Utrecht stelt dat de club zich richt op het plegen en ondersteunen van geweld. Het Openbaar Ministerie had gevraagd om een verbod van de motorclub. De Bandidos hebben in Nederland hun belangrijkste afdeling in Sittard. En die gemeente probeert deze al tijden te weren. Het Europees Hof van Justitie heeft bepaald dat de taxi-app Uber een transportbedrijf is en geen bemiddelingsdienst. Dat betekent dat chauffeurs zich moeten houden aan de nationale regels, zoals de verplichting om een taxivergunning aan te vragen. Uber ziet zichzelf als digitale dienst en vindt dat het aan veel minder regels zou moeten voldoen. Op 20 N-wegen in Nederland komen vanaf eind volgend jaar trajectcontroles. De overheid wil daarmee het aantal snelheidsovertredingen en ongevallen op provinciale wegen terugdringen. Elf plekken waren al bekend, nu komen daar N-wegen bij in onder meer Tilburg, Alfaan de Rijn en Arnhem. Het is de bedoeling dat de trajectcontroles eind 2019 allemaal aanstaan. Het weer, het is bevolkt en soms valt er wat regen of motregen. Vanmiddag wordt het ongeveer 8 graden. Morgen verandert er weinig en dan kan het nog iets harder regenen. Dit was het NWF. ZFM. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Waardenburg 5 minuten vertraging. Ruim een half uur extra voor de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam en Rotterdam Centrum. Twee reishokken zijn er dicht. Na een ongeluk is de N207 Bergambacht Alphen aan de Rijn in beide richtingen dicht bij Bergambacht. En de N246 is dicht van Beverwijk naar Westgrafdijk bij Assendelft. Tot zover de verkeersinformatie. Ja.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 Maar dat, dat is ook raar. Humor is een, is een ontzettend rare manier van, van, van communiceren. Ook, je kan ook wel eens een beetje misgaan. Een tijdje geleden, weet u wel, toen lag uh, Harry Mulich op sterven. En uh, ik vond het nogal lang duren. En toen, uh, <lacht> en toen zei, zei ik zo tegen de zaal, ik zei, ja, maar het duurt ook even, want... Uh, ja, Jeroen Krabé is nog niet terug van vakantie. <lacht>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 dan voel ik me veilig, zou ik maar zeggen, weet je. U weet wat ik bedoelde, dat is die gozerioot die, die barkeeper op zijn bek timmerde. En zei die, ja dat komt omdat ik aan de drank ben. Dat hij toen. Zo is ook leuk als je hero heet, maar goed, dat moet hij weten. <lacht> hij, wilde, hij wilde toen van de drank af en toen wist hij niet hoe het moest. Toen werd ik gebeld. Ik zei, nou, word moslim. Dit <lacht> is de moeilijkste van de hele avond, als je deze hebt gehad.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 Ik heb er even. Een van mijn radio-hoogtepunten dit jaar. Hè? Die Beatles top 100 op 24 november. Wat was dat? Leuk om te doen. Goed, eh, we gaan naar het eerste blokje Cultuur. Ron. Ja, want er is, ondanks dat het natuurlijk een beetje de, de laatste dagen van de, december zijn. toch wel een hoop dingen te doen hoor. We gaan bijvoorbeeld, eh, omdat het toch leuk is om te doen... de kunst van het lachen, humor in de Gouden Eeuw. Zelden zijn meer humoristische schilderijen gemaakt... dan in de Nederlandse Gouden Eeuw. Ondeugende kinderen, dwaze boeren, malle dandies en drinkenbroers... kwakzalvers, koppelaars, luie dienstmeiden en lustige dames. Ze, fi ze figureren in grote getalen in topstukken uit de Gouden Eeuw. De tentoonstelling De Kunst van het Lachen, Humor in de Gouden Eeuw... biedt voor het eerst een overzicht van humor in de Nederlandse 17e-eeuwse schilderkunst. Deze tentoonstelling is tot en met 18 maart te zien in het Frans Hals Museum. Dan nog een tentoonstelling bij De Bois Kunsthandel op de Kruisweg 68... tot en met 6 januari 2018... waar het fascinerende verhaal van Van Gogh in Haarlem wordt verteld. Met foto's en documenten van de uh, boor, uh, kunsthandel en replica's van een aantal schilderijen. En tekeningen van Van Gogh die daar over de toonbank gingen. Kunsthandels uh, als die uh, van Van de Borg, speelden een belangrijke rol in de kennismaking van het grote publiek. En de, van verzamelaars met het werk van vooranstaande moderne kunstenaars. Onder wie Odillion Redden, James Ensor, Gustav Klimt, Wassily Kandinsky en Vincent Van Gogh. In de tentoonstelling zijn ook originele werken te zien van drie vooraanstaande Haarlemse kunstenaars. Alice Brasser, Michiel Hogeboom en Michel van Overbeken... die zich door Vincent van Gogh hebben laten inspireren. Dan nog voor de kleintjes, dieren uit het Hakkenbakkenbos in de filmschuur in Haarlem. Klaas Klautermuis, Maarten Bosmuis en Haasman wonen met al hun vrienden in het Hakkenbakkenbos... Ze hebben daar een goed leven, maar de kleinere dieren moeten wel altijd goed oppassen voor sommige grotere bosbewoners. Vooral Rijn de Vos is een gevaar. Het liefst verslint hij elke muis die hij tegenkomt. Als eigen egel dan ook nog eens probeert Maartens oma op te peuselen, vinden mu muizen dat er een nieuwe wet moet komen. Alle dieren moeten voortaan vrienden zijn en mogen elkaar niet meer opeten. Nou, dat is natuurlijk een hele mooie decembergedachte. Wanneer is dat? Dat is uh, elke woensdag uh, tot en met 27 december... of verschillende tijden rond de klok van drieën in de Filmschuur. Zo. Nou, we weten weer wat we te doen hebben. We kunnen weer op fietsje stappen en overal weer heen. Dat wordt weer gezellig. Uh, heel leuk. We gaan door met... Uh, ja. Artiest in het licht. En dat is uh, Anita Ward. We weet misschien niet precies met wie het is, maar het liedje kent u wel. Uit de disco. <laughs> Van, uh, de radio edit, om het zo maar eens even te zeggen. De, de, de single versie. Want er is ook nog een lange versie van, uh, van uh, ruim acht minuten van het nummer. Nou, dat vind ik een beetje te ver gaan. Doet me wel uh, weer teruggaan even in mijn jeugd. Uh, ja, je strakke broek en je, ja, je glitterbroek. En je en, en, en, en, en, uh, en die in de nachtouw in Zandvoort. In welke discotheek was je? Was dat ja, je dat was een, een beetje een jongerencentrum, centrum, de ja, nachtouw. Oh, de nachtouw. Okay. Ja, heel bekend vroeger. Oké. Okay. Nou, hartstikke mooi. Anita Ward, dus, zij is geboren op 20 december 1956 in Memphis, Tennessee. En uh, zij heeft in haar leven één grote knaller van een hit gehad. En dat was het nummer wat u net hoorde. En uh, de, de historie vermeldt ook dat ze er eigenlijk geen reet aan vond, dat nummer. Maar <lacht> dat ze het een verschrikkelijk liedje vond. Nou, kan ik me iets meer voorstellen. Maar uh, het was uh, wel uh, haar grootste hit. En het was een hit in uh, 1979. Zo, nou dan bent u weer geheel op de hoogte. En kunnen wij ons weer bezig houden met echte cultuur. Ja, we gaan gewoon weer... Naar de cultuur. Ja, waar gaan we. En we hebben ook kindercultuur. Het ook Piratenmeisje in het kindertheater De Toverknol in Haarlem aan de Spiegelstraat 8. Ah ja, jippie een stoer piratenmeisje vaart op de Grote Blauwe Zee. Nou, dat lijkt wel een beetje rijmerij. Het Piratenmeisje heeft een schatkaart en een sleutel bij zich. Van een verborgen schat op het Boeka Boeka eiland. Midden op de uh, Grote Zee vaart ze bijna tegen een schip aan met aan boord mevrouw Champignon. Samen vaart ze verder op zoek naar de schacht op het boekenboeken -Boeken Nou, Er zijn verschillende voorstellingen. Uh, woensdags en uh, ook op uh, zaterdag en zondag. Meestal rond de klok van uh, ter, uh, drie uur. Maar kijk vooral even op de website van het kindertheater De Toverknol. Want dat is voor de kleintjes natuurlijk heel leuk. Dan gaan we vanavond nog... Ja, het is woensdag de 20e vanavond naar de Schouwburg in Velsen. Want nergens klinkt het stille nacht, heilig nacht mooier dan bij een kerstconcert van de Wolga Kozakken. En dat heb ik er gelukkig goed uitgekregen. De, Ko de Wolga Kozakken bemoeien eh, boeien tot het, de laatste nood en hebben het publiek gegeven waar het voor kwam. Bezieling en diversiteit van het eeuwenoude kozakken repertoire. Dat schreef de pers na hun vorige optreden in Velsen. In de donkere dagen voor kerst komt het wereldberoemde Russische koor terug. Populaire kerst-evergreens als White Christmas... worden afgewisseld met Russische kerstliederen... en songs als Kalinka, Stenka Razin en Wolga Bootsman. Nou, dat wil je niet missen natuurlijk. Dan, we blijven nog eventjes uh, uh, een beetje in de, in de goede sfeer. Want met meer dan 80 miljoen verkochte albums komt Andrea Bocelli naar de bioscoop. Met zijn speciale show on ice... waar opera, popmuziek, kunstschaatsen en mode samenkomen... voor een adembenemende show. Geproduceerd en gefilmd in de iconische Arena di Verona in Italië. Met onder andere iconische operastukken... Uh, is deze show een audiovisueel spektakel. Versterkt met lasers en een vuurshow op het ijs... waar ondertussen s werelds beste schaatsers uh, een, een show geven... A Legend of Beauty draait om de belangrijkste vrouwen uit de Griekse mythologie. Door hun verhalen wordt de vrouwelijkheid gevierd. Met de meest getalenteerde muzikanten en atleten. Klassieke mythologie in een moderne jasje, waarbij Venus, Helena van Troje, Circe en Medusa langskomen. De show is een en al spektakel. En dankzij een gerenoveerd podium, wat doet denken aan de oude Romeinse arena's, kan het publiek genieten van een 360-graden ervaring. Wie wil dat niet missen? Nee, weet je niet missen. Nee, weet je niet missen. Goed, we gaan nog even. Oh ho, ho, rustig hoor joh. We gaan nog even artiest in het licht doen. Helemaal gezellig. Ha. Ja, daar komt hij. Artiest in het licht. Ja, en onze, ze heet uh, ze heet Jojo. Ja, Jojo. Ja, nou, zo heet ze. Tonight. You say the words, but boy, it don't feel right What do you expect me to say? You know it's just a little too late You take my hand and you say you've changed But boy, you know you're begging don't fool me Because to you, it's just a game You know it's just a little So let me on down This time has made me strong I'm starting to move on I'm gonna say this now Dat was uh, de titel van het liedje van Joanna Noel Levesque. Zo, dat is <coughs> dus de rechte naam. En de artiestennaam is Jojo. En ze werd geboren in Brattleboro, dat ligt in Vermont... op 20 december 1990. Dus het meisje is jarig vandaag. Ja, het wordt 27. Wat een prachtige leeftijd. <laughs> Zo'n Amerikaanse pop en R&B zangeres die al op zeer jonge leeftijd... Wist uh, door te dringen. En haar artiestennaam, ik zei het al, is Jojo. Ja. Het was voor poester daar en. Oh, hoe was het? <laughs> wat, wat gebeurt er? Ja, Volgens mij wat. raak jij een beetje van de ja. wijze van de naam Jojo. Nee, ja, van Jojo. Ik denk ineens aan Henk Elsing. van de, uh, de En Harm, hoe is het met als oma? Nou, <laughs> ik zat met mijn jojo op het balkon te spelen. <laughs> ja. Jojo wist in 2004, en ze was toen amper 13 jaar oud... Uh, met een popliedje Leave Get Out door te, bringen, door te dringen. En haar nummer stond in de Verenigde Staten op nummer 12 in de hitlijsten... en in het Verenigd Koninkrijk op nummer 2. In Nederland en Vlaanderen bereikte haar uh, debuutsong ook een hoge notering... Nou, bent u weer geheel dochters dus is dus jaren vandaag 27. Prachtige leeftijd, kwaad dat ik het nog was, en dan weten we wat ik nu weet. Uh, hm. Maar... Dat gaat niet <laughs> zit er, gebeuren. Zit er niet in. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Ron Gijssen.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 Een automobilist werd nog nagekeken door het ambulancepersoneel... maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is niet bekend. Dan in, woon, in zijn woonplaats Beverwijk is vorige week vrijdag Toby Ricks overleden. Na de Tweede Wereldoorlog bouwde hij, is, hij bekendheid op als zanger, clown en acteur. Toby Ricks is vooral bekend van zijn toeteract Toby Ricks en zijn toeterix. Waarmee hij in de jaren 60 en 70 furoren maakte... in de Nederlandse theaters en op televisie. Toby Rix was vaak te zien in programma's van Willem Duis en Mies Bouwman. Met de verzameling toeters speelde hij alle mogelijke me melodieën. Toby Rix, pseudoniem van Tobias Lacunus, is 97 jaar geworden. Dan nou, Nog een nagekomen bericht. In de, provincie het, de, de provincie is in het gelijkgesteld voor het afschieten van damherten... in de Amsterdamse waterleidingduinen. Eh, de populatie moet worden teruggebracht van 4000 naar 1000 exemplaren. Tot zover.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 She ever jumped for Lady love Your love is peaceful Like a summer's breeze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 Regelmatig in de disco te horen was, hè? Lou Rolls. Oh, heerlijk. Ja, ja, ja. ja, ja. Goede herinnering. Zijn stem aan. lijkt wel een beetje. Zijn stem uh, lijkt, wel, pff, lijkt wel een beetje op die van jou. Ach. Jij wil mij ja. niet horen zingen. Nou dat, dat weet ik weet niet, maar het lijkt er wel een okay, beetje op. Okay. Je hebt net zo'n mooie bas, als, Oeh, een prachtige bas. Moet je me ochtend zien horen. Ja, dat is nog mooier. Nee, dat komt helemaal niks meer uit. Ja. Mocht u wat onbestemde geluiden hebben, er staat er eentje met een boormachine ergens te naar beneden, denk ik. Dus, uh, uh, dus die onbestemde geluiden is niet onze schuld. Nee, niet echt. Nee, niet echt. Hey, uh, zullen we nog even een rondje cultuur doen? Ja, maar ik heb nu wel wat hoor. Ja, dan komt ie hoor. We gaan een rondje cultuur doen en heren. Luister en huiver. Hier ja. is Ron. En uh, we gaan nog even naar het Verhalenhuis. Oh, oh sorry. Ja, nee, nee, ga, ga gerust je gang, ga gerust je gang. Ik zeg het weer verkeerd. Dat nee, dat maakt helemaal niet uit. Nee, dat maakt niet uit. Het Verhalenhuis uh, in de Van Egmondstraat 7 in Haarlem Noord. Daar wordt gedraaid de film Tzotsi. En dat is wel een hele serieuze. Deze rauwe Zuid-Amerikaanse film wordt niet voor niets vlak voor kerst vertoond. Is Tzotsi misschien een soort Zuid-Afrikaanse Messias? Op de straten van Johannesburg leeft een 19-jarige Tsotsi. Tsotsi betekent gangster in straattaal. Maar zijn echte naam en de herinneringen aan zijn verleden drukt Tsotsi weg. Hij is erg impulsief en gewelddadig en veel mensen zijn bang van hem. Samen met een aantal anderen leeft Tsotsi van de straatmisdaad. Als er, op een, eh, op een, oh, sorry, als er op een avond een van zijn bendeleden Tsotsi blijft vragen naar zijn verleden, slaat hij hem in elkaar. Hij slaat op de vlucht en berooft een vrouw van haar auto. In de auto blijkt een baby van drie maanden te zitten. De baby brengt een zorgzame kast van Sochi naar boven. En dat is natuurlijk waar het in deze decembermaand wel om zal gaan. Donderdag 21 december eh, om 8 uur. En de toegang is slechts vier euro. Dan woensdag. Vanavond nog om half negen in de pletterij aan de Lange Herenvest 122 in Haarlem speelt Dash. En Dash is het dynamische Free Funk Trio ooit in, in, in 2004 begonnen... als een octet dat door de pers werd omschreven als Frank Zappa op 78 toeren. Nou, als, als je Frank Zappa een beetje kent, dan, dan, uh, dan weet je het wel. Dash maakte in 2012 een doorstart als trio... waarbij vrije improvisatie, loepzuiver samenspel... en vooral heel veel speelplezier centraal staan. Het overgrote deel van de compositie is van Maarten Ornstein... Melodische muziek die veel aanknopingspunten geeft om vrij mee om te gaan op het podium. Dash werkt regelmatig met speciale gasten, zoals in 2012 in het project From Sun Ra to Bollywood Funk en recentelijk nog met het Pony Trio. Sinds 2012 bracht het trio twee albums uit: Lopez Her Heroes in 2013 en Dash of in 2015. En op het laatste album zijn Dosja, Samson... Jasper Stadhouders en Michael Moore... en Joost Buissoren als speciale gasten. Dan nog even naar het patronaat. Uh, ook vanavond, dus er moeten wel keuzes gemaakt worden. Het is een concert van de Amsterdam Vaya All-Stars... en de New York Ska Jazz Ensemble. Uh, wat is dat nou? Neem een schiet daar een flinke hoeveelheid ska, jazz, latin en reggae in... Voeg een snufje surf en rock toe. Breng dit mengsel op een vuur aan de kook. En dan krijg je de unieke Jamaican, jamaican jazz-to-the-max-sound... van de amsterdam Fire All-Stars. En een mespuntje sambal erbij. Een mespuntje. Een mixpuntje. Ja, maar dat is een insider. Oké. Even kijken. Nou breng je natuurlijk wel weer helemaal van de wijs. Want ik wil nog even iets zeggen over de Amerikaanse band... de New York Ska Jazz Ensemble... Want die toeren al sinds 1994 door Europa, Canada, Amerika en Zuid-Amerika... en schitteren op de grote festivals over de hele wereld. Waaronder ook de Nederlandse Noordzee Jazz Festival. Nou, even kijken. Dan nog eentje de, de laatste doen. Dat is in het Patronaat. Eh, zaterdag, aanstaande zaterdag om 9 uur, in het, is het Reggae Café. Eh, een muziekavond met altijd een live optreden... en DJ's die voor en na het optreden nog een goed feestje van maken... 23 december komt de band Steel Stone naar het patronaat om een lekkere show neer te zetten. De DJ's van die avond zijn Sticky, Soundcrew en Selecta Philip. En zoals altijd is die entree weer gratis. Nou, dat is al mooi. Genoeg te doen. Genoeg te doen. Je hoeft je niet te vervelen de komende week. Zeker niet. Nee, we hebben nog een artiest in het licht. Jawel, ook dat nog. Hoewel, ik denk niet meer dat hij nog in het licht zit. Maar goed, hier is hij. Artiest in het licht. Bobby Darren. Bobby Darin, dat was hem. Hij, uh, de man werd uh, geboren. Ja, hij is ook gewoon geboren. <laughs> dat weet ik niet, niet vermogen. Verrassend. verrassend. Ja, verrassend dat hij geboren is. Hè? Zijn echte naam, uh, schrik niet, was Walden Robert Casotto. En zijn artiestenaam was dus Bobby Darin. Hij werd geboren in New York op 14 mei 1936. En hij overleed op 20 december... Uh, 1973, dus oud is je niet geworden. 1973 en uh, in Los Angeles. En een Amerikaanse zanger en songwriter die zeer populair werd in de jaren 50. Hij was thuis in een grote verscheidenheid aan muziekgenres... Uh, waardoor jazz, pop en folk, enkele van zijn bekendste nummers... zijn onder... De, um, nou, even beter. Uh, een van zijn bekendste nummers, bekendste nummers zijn onder andere Splish Splash en Dream Lover. En dat laatste, dat hoorde u dus net. Nou, dat was dan ook weer de laatste artiest in het licht. Hebben we dat ook weer gehad voor vandaag. En uh, dan gaan we nu weer eventjes uh, gezellig... Uh, ja, wat gaan we doen eigenlijk? Misschien een muziekje? Zullen we het doen? Ja, Vind je het goed, van? Ja, vind het goed ja, plan? Vind je wel goed plan om ja, nog een muziekje ja. te doen? Nou, ik heb hem gisteren ook al gedraaid en ik draai hem vandaag weer, want ik wil u er toch graag op opmerkzaam maken. Dat, uh, en ik heb u gisteren vals voorgelicht. Want uh, ik las vandaag dat de datum anders was. Uh, 12 januari. Dus over een kleine maand komt het nieuwe album 17 van Kayak uit. En Kayak, ja, uh, mensen die mij een beetje kennen weten dat ik daar een grote fan van ben. Zeer zeker. Ik ga ze ook zien. Volgende maand in uh, Poppodium Victoria in Alkmaar. 26 januari, januari spelen ze daar. En dan gaan ze waarschijnlijk ook stukken van het nieuwe album spelen. En dit is een teaser. Zou je kunnen zeggen Er staan al twee nummers op Spotify Van het nieuwe album van Kajak En ja, het, sorry Het is weer van hoogstaande klasse Vind ik persoonlijk Nou, we gaan het uh, beluisteren Luistert u vooral Nieuwe album van Kajak Dus 17. Dat is de titel 12 januari komt die uit En dit heet La Peregrina En het is mooi time Dit is natuurlijk weer van uh, Ton Scherperzeel, de toetsenist van Kajak, die weer een aantal uh, nieuwe muzikanten om zich uh, heen heeft verzameld. Uh, nieuwe bezetting, dus een hele nieuwe bezetting. Er is niemand meer van de oud-leden aanwezig. Uh, die zijn een vorig jaar opgestapt, dat weet u, Edward Rekers en Cindy en zo. Die zijn allemaal weggegaan en uh, er is dus gewoon weer een hele nieuwe Kayak met een heel nieuw album en dat heet Seventeen. Komt uit, zei ik al op. 12 januari 2018. En als u hem al zeker wilt zijn dat u hem in huis krijgt, nou, je kunt hem alvast pre-orderen, zoals dat heet. Oftewel, voor verkoop. Moet u gewoon even gaan naar www.kajak.nl Dan komt u daar wel terecht. Zo, nou, dat was genoeg reclame toch, hè? He? <laughs> ja. ja, dit het is wel voor het goed doel, want het is echt hele goede muziek dit. Ja, dat is fantastisch. Dit is zo, dit is zo goed. Ik, ik kijk nu al echt uit naar dat concert op 26 januari. Dat, in in poppodium Victoria in Alkmaar. Dus er zijn nog wel kaarten, denk ik. Uh, wat gaan we nu doen? We gaan even naar Wilde Paarden. Ja, kan het nog? Ja, kan het wel even. Het is een nummer van de Stones... Maar nu in de uitvoering van de Flying Brother Brothers. Ook leuk. Wild Horses. Childhood living is easy to do the thing to show Don't Zelf gezegd, maar... Zeker een mooie, uh, maar is een mooie cover van uh, de Flying Riddle Brothers. Zo'n echte Amerikaanse country rock band. Ja, dat is op hun lijf geschreven, natuurlijk. Dat komt oorspronkelijk van het album Sticky's Fingers, natuurlijk, dat weet u allemaal. Wild Horses van de Stones. En dit waren de Flying Riddle Brothers, nog een keer. Ja, met die wilde paarden is het uh, gelijk afgelopen, de, ze gaan weer terug, uh, de stal in, hup, weggewezen jullie, uh, de stal in, Wegwezen. En uh, de, Bakhaver en van die busseuren dan, hè? Dus okay, het is helemaal nee. een beetje tijd geworden, geloof ik, hè? Ja, het is tijd. En, en dit is dan de laatste woensdag uitzending? Ja, dit is de laatste. Oh, oh, oh. Wij zijn er pas volgend jaar weer, waarom? Wat moet ik gaan doen in die tijd? Oh, uh, naar het theater natuurlijk. Nee, je moet naar het theater, bischof, je, en be, daar, oh, de, je, je hebt nog zat, te doen. We nog hele tochten maken. Gewoon al die, al die voorstellingen af. Je hebt zat te doen. Dus het is voor jou ook een, goed, een beetje rust. Ja, ik ga rusten Gewoon rust even rust. Gewoon ja. een beetje weten. Maar, maar da daarna komen we weer terug. We komen terug. Zeker weten. Ik morgen nog met Dolly samen. Verzellig. En dan uh, gaan we ook nog... Uh, ja... En uh, aanstaande vrijdag ben ik er natuurlijk ook nog met uh, Bach's weihnachtsoratorium. Vrijdagmiddag drie uur of tweeënhalf uur lang. Dus uh, nou, dan is, het, dan is het wel mooi geweest. Hé, hey, ik zie jou nog bij de borrel. Ja, gezellig. En uh, we gaan, uh, ga, gaan u een fijne woensdag denken. wensen. Tot ziens. Bye. Dag, tot ziens.